Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. Paus Franciscus heeft een rustige nacht gehad, meldt het Vaticaan. De 88-jarige paus ligt al meer dan een week in het ziekenhuis... met een dubbele longontsteking. En gisteravond meldde een woordvoerder nog... dat zijn toestand was verslechterd na een langdurige astma-aanval. Ook had hij meer pijn vergeleken met de dagen ervoor. In Duitsland zijn de stembureaus open voor de parlementsverkiezingen. Zo'n 59 miljoen Duitsers kunnen tot 6 uur vanavond hun stem uitbrengen. In de peilingen gaat de CDU-CSU van Friedrich Merz aan kop met zo'n 30 procent. Het lijkt erop dat de radicaalrechtse AfD tweede wordt. Die partij staat in de peilingen op 20 procent. De SPD van bondskanselier Scholz staat er slecht voor in de peilingen. Meteen na sluiting van de stembureaus wordt een poll verwacht... In het zuiden van Sudan zijn binnen drie dagen bijna 60 mensen overleden aan cholera. Ook raakten zo'n 1300 mensen besmet, meldt het ministerie van Volksgezondheid. De uitbraak was in de stad Kosti, ruim 400 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Khartoum. Artsen zonder grenzen denkt dat dat kwam door het drinken van vervuild water uit de rivier De Witte Nel. Elon Musk dreigt medewerkers van de Amerikaanse overheid te ontslaan als ze niet reageren op een mail waarin hun wordt gevraagd uit te leggen wat ze de voorgaande week hebben gedaan. Vlak voor het versturen van die mail plaatste Musk op X een bericht waarin hij zegt dat hij niet reageren op de mail beschouwt als het nemen van ontslag. Musk staat aan het hoofd van een Amerikaans departement dat de overheidsuitgaven fors moet terugbrengen. Door hem zijn de afgelopen weken al duizenden Amerikaanse ambtenaren ontslagen. Het weer, vanochtend bewolkt en in het noordwesten mist. In de loop van de dag vanuit het zuiden zon blijft droog bij 7 tot 14 graden. Vanavond gaat het regenen, morgen onstuimig en regenachtig bij 7 tot 11 graden.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 Toen ik in slaap was gezakt, en hebben dat voor in het album geplakt, weet je nog wel. O -o Wij kiekten hem haast alle weken, weet je nog wel. Het was of dat album soms kon spreken,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 Okay. <laughs>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 de jukebox stond een plaatje dat bleef hangen op dat hey hey en de sleutel van die jukebox bleef verdwenen in het café. Dus niet er liep met zo'n gezicht, want die jukebox zat wat dicht. En de stroom kon niet dat bleek ook de knop van het licht. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie? heeft de sleutel van de duurbox gezien? Want de plaat is vast, en dat ding zit dan zo. De kasselijn doet de lichtknop en zei er nog wat rust. Moet het voor het donker maar zeggen, we krijgen het niet meer de rust. Maar zonder licht in een café, hoe komt de mens op dat idee? Het werd me in het donker, je hoort aan alle kanten hee heen. Wie heeft de cirkel van de juwbos gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de cirkel van de juwbos gezien? Want de plaat is veranderd en dat ving zich op zond. En de mensen die daar zijn. in te schrijven achter het glas als je me nou beurt Wie heeft de sleutel van de toolbox gezien? Wie heeft de ergens gevonden? Misschien Wie heeft de sleutel van de toolbox gezien? Want de plaats Wie heeft de sleutel van de jurors gezien? Want de plan is kapot en dat ding zit ons op zak. We'll be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 een gaatje voor de orde, van de simmelief. Kent het eraf, middelbare dame. Of komen u in moeilijkheden taas? een moeilijkheid in het thuis? Een staver hoe bestaat het. Water verf, Wrijt u den, Bent open.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 It's no more.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 Dat waren de Limburgse zusjes met Kom Terug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 Mom!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 U uitstelt naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Ach, hoe lang is het geleden? Met de diligence naar Gouda.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 Zelfs de mensheid moet even fluisteren als voor het eerst iets van het voorjaar komt. Marika liep.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 Dan weer alleen Hij dronk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 Ja komen wij met onze kinderen. Vooraan feest bij elkaar als het gehal een paar over. Een feest bij elkaar als ze het hadden klaar. Over vijfentwintig jaar. Over vijfentwintig jaar.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 de 1 en 2 ik volgende week zondag weer terug 9 uur hier op de lokale omroepstichting Amsterdam. Ik zeg tot ziens en nog een hele fijne zondag.